Het weer, veel zon en de temperatuur loopt op tot 18, tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en vallen er buien. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam door opruimwerkzaamheden bij knoop het Ketelplein, 2 kilometer file. De N206 meer Heemstede is nog steeds dicht tussen Katwijk en Noordwijk in beide richtingen. En tot zover de verkeersin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 Programma van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 ja, Als u nou maar niet denkt dat wij gek geworden zijn die twee keer achter elkaar dit nieuws hoor, of om 11 uur en om 12 uur dat je denkt van hé, hey, wat gaat de tijd snel nou echt niet hoor, lach niet aan ons Nou bij CFM gaat de tijd wel snel hoor ja, ik dat vind wel. dat zo'n programma zo voorbij is. Ja, hè? jij wel. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is ook wel een Ja. Maar binnen drie Hoe binnen... snel? <laughs> binnen drie minuten twee keer nieuws vind ik toch wel erg snel waar hoor. Kan je niet eens een muzieknummertje uitdragen? Nee, dat kon ik He? niet. Nee, nee. Zie. Dat zou we wel heel sneu zijn. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve, lieve luisteraars. luisteraars. hier is Gaston Starveld. <laughs> oh. Wat een mooie dag, hè? Ja, het is een hele mooie dag. Maar het schijnt tegen de avond toch weer te gaan regenen. Maar ja, dat weet jij natuurlijk straks beter met je Rico Schreuder. Daar horen we alles over straks. Ja. Ja, ja, maar voorlopig ja, ja. schijnt de zon en voorlopig gaan we naar een graadje of 1920 uh, vandaag. 1920. Ja, Kijk, het gaat erop lijken, jongens. Ja, Heerlijk. En u zit uh, ongetwijfeld lekker buiten met de radio op de DAB Plus zender. Ja, dat kan, hè? Dat kan. Ja, ja. En dat is ons... mooi. Geen nee, excuus meer, u hoeft ons echt niet meer te missen. Nee. Lekker digitaal luisteren naar het DAB+. Maar ja, maar Dan moeten ze wel een DAB plus radio hebben. Nou, kan ik weet kopen. Ja, die zijn niet zo duur hoor. <laughs> nee, die zijn, die zijn niet... nog niet zo duur. Nee, maar je 70 hebt 70 euro prachtig geluid. 70 euro, hè? Prachtig geluid. Ik heb er eentje gekocht van Philips. Dat mag niet zeggen natuurlijk. Nou, ik heb er eentje gekocht en die was 70 euro. En het is een prachtig ding! In de vorm van. Hij lijkt echt op een oude transistorradio. Dus echt een heel leuk ding, een beetje retro. Leuk. 70 euro, joh. Ja, en ja. nu kan ik dus gewoon... Als ik, ik, ik, ik heb de radio in de badkamer staan thuis. Ja. Even wat details, is misschien wel leuk. Ja, en als, als ik dus douchen ben... De mensen gaan het voor zich zien. Ik, ik geloof als we, dat je dit als soort dingen dan, moet vertellen. Als we dan gaan douchen en zo... en alle andere <laughs> dingen in de badkamer... dan hebben we lekker de radio, aan. En die staat nu op CFM, hè? Want wij kunnen hem zelfs in Beverwijk... luid en duidelijk horen. Helemaal storingvrij. Prachtig mooi. Ja, dus uh, ga lekker buiten zitten. Met transistor'tje mee. Lekker luisteren. En onderhand lekker eten. Want wij wensen u uiteraard een hele smakelijke lunch toe. Ja. En als je wat over hebt, kom het even hier brengen. Oh, oh, oh, oh. Heb je weer geen bammetje bij je? Nee, ik heb geen bammetje bij me. Nee, ik ook niet. Nee, Nou, nou hè, jammer. Nou ja, het is niet anders. Ja. Uh, het, is, uh, het is wel gezellig. We zijn er weer gewoon. Het is uh, vandaag 11 mei. Ook dat nog. U dat u het even weet. En uh, de kaartverkoop voor de Rolling Stones begint morgen. 12 mei, als je naar de Rolling Stones wil. Dan moet je dus om uh, 7 uur s morgens achter je computer gaan zitten. En blijven zitten. We dan. Dat zal wel snel uitverkocht zijn. 30 september en uh, 15 oktober komen ze naar Nederland. 15 september, nee, 30 september in Amsterdam. En uh, 15 november in Arnhem. Ja, voor de Stones fans, hè. Maar het zal wel erg duur zijn, denk ik. Maar dit is wel lust. En wat hebben wij vandaag? Nou, bij ons krijgt u alles gratis. We hebben lekkere muziek voor u. We hebben een hele speciale 3 in 1 vandaag. Nou, heel die is wel heel speciaal. speciaal. Het is eigenlijk een beetje een 4 in 1 vandaag. Oh, is dat zo? Ja, ik heb er nog één dingetje aan vastgeplakt. Maar, uh, ja. er speciaal voor iemand gaan we straks vertellen. Ja, gaan we straks inderdaad. Houden we nog even geheim. Ja, toch? Ja, maar het is voor een heel speciaal Zandvoorts iemand. Ja. Heel speciaal iemand vandaag. Ja, ja, ja, voor ja, ja, ja. wie het ook een hele speciale dag is vandaag. Ja, het... zo'n mooie dag voor zo'n speciale... Ja, en, en zij heeft een mooi hebben. Ja, absoluut. Dat ook nog. Als oh, ze al nu al bij de kapper zitten of oh, zo. Oké, okay, nou, zullen we beginnen? <laughs> Dit is... Uh, Marion Faithful, na ongeveer 20 jaar drugs dranks, en drank. Is het stemmetje iets gezakt ten opzichte van vroeger? Maar het is wel een mooi liedje: The Ballad of Lucy Jordan. to a our... heart Relatie in de jaren 60 met Mick Jagger en uh, de, daarna de no het gebruik van de nodige uh, spiritualie en weet ik niet wat ze meer zei, uh, is de stem van deze dame die ooit een lief liedje had met ST's Go Bye <laughs> uh, behoorlijk gezakt. Maar goed, het was een mooi liedje en de uh, Ballad of uh, Lucy Jordan, en dat kennen we trouwens ook in de uitvoering van Dr. Hoek en The Medicine Show. Jawel, daar kennen we hem ook van. En, ehm. Uh, nu gaan we het even makkelijk maken. Kunnen we ons ontgelen? Nou zeggen. Komt er nog wat? Dit zijn de Commodores. Easy. Je Commodores. Mm. En dat nummer, dat heet Easy. Nou, soms is het niet allemaal zo makkelijk, hoor. Maar het zou allemaal makkelijk moeten zijn. Het zou wel een beetje, een beetje easier moeten kunnen. Maar dat is niet altijd het geval. Dat is heel raar. Maar zeg, wat heb je het dan over? Nou, over alles. Oh. <laughs> Nee, ik zal maar niet in details trainen. Dat lijkt me, dat lijkt me niet slim vandaag. Nee, laat maar nee, niet doen. Laten, laten we het maar, maar gewoon gezellig houden, want ja. het is hey, een maar, mooie ja, dag. maar ja, ja, ja, ja, ja, ja, wacht ja. eens even. Hoe heet, ja, wacht. Me, hoe heet die dame? Die gaat trouwen vandaag. Camilia. Camilia. Camilia en Mark gaan vandaag trouwen. Die gaan trouwen vandaag. En Camilia, dat, ja. uh, dat is een uh, juf, een, hele, nou, een van de liefste juffen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ja. Dus de, een juf van de, van de Duinrooschool, van de okay. basisschool. Ja. Oké, okay. en die gaat trouwen vandaag. En die gaat vandaag trouwen, en je, dus het is groot feest op school. Ja, ja, en je weet ook zeker dat ze luistert. Of heb je er even nee, een telefoon? Dat, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, uh, ik heb het uh, op Facebook gezet in de hoop dat iemand het leest. En anders dan kan ze het toch terugluisteren. Ja, kan ze het altijd terugluisteren. Zo is het. Nou, ja. Juf Camilia, van harte gefeliciteerd met uw trouwdag. Ja. En we hebben voor u een speciale 4 in 1 vandaag. En van Mark natuurlijk. Hè, en voor voor ja, van ja, ja. Mark ook natuurlijk. Die doet ook hebben, mee vandaag. We hebben een speciale... Uh, 3 in 1 voor u samengesteld... met nog een klein flatje eraan vast. Luister en huif. 3 in 1...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 Ik zag er eentje met een pijlenboog. Ze speelden in die aantje. Denk ik, hè? Leuk hè? ja. Weet je wie dit zijn? Ik heb geen idee. Hoor je dat niet, wie dit zijn? Nee. Ah, dat moet je toch echt horen hoor. Ben, ben jij het... dat? Nee. Nou, ik weet het Als niet. Als je zo'n gitaar geluid hoort, dan kan er eentje zijn. Ik weet het niet. Dat is uh, Queen dit. Nou, dat had ik kunnen weten. Ja. Als je zo geluid hoort. <laughs> als je zo geluid hoort. dat kan maar één band zijn. Oké. Okay. Ja, nou ja, eigenlijk is het gewoon Brian May, natuurlijk. die zijn gitaar 25 keer heeft overgespeeld. Maar uh, die was het dus wel. Oh, nou, okay. ik, hoop, ik hoop dat iemand, Juffrouw Camilia, heeft ingezegd En uh, Mark natuurlijk. Want, uh, dit was dus speciaal voor hun huwelijksdag. Ja, dat we dit deden. Zo lokaal zijn wij nu. Goed hè? Ja, hartstikke leuk. En anders dan laat ik ze wel even weten dat ze via uh, www.zfmzandvoort.nl uh, kunnen terugluisteren. Ja, dat ze dat even weten. Maar in, ja. in ieder geval, Mark en Camilia, van harte gefeliciteerd. Ja, fijne dag. En uh, maak er een mooie dag van. Nou, de dag het weer heb je mee. Dat scheelt alweer. zeker. Goed, nou, uh, we zijn iets te laat met het regio-nieuws. Maar dat kan de pret niet drukken. Want het gaat er zo aankomen. Oh, ik moet nog even vertellen wat u gehoord heeft natuurlijk. Ja. ja. Nou, dat was om te beginnen de bruidsmars uit uh, uh, de Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Sommigen dachten dat het CFM klassiek begonnen was. Dat is niet zo. Daarna uh, Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Daarna weer. Egbert Douwe, oftewel Rob Hout. Met. Kom uit de bedstee, mijn liefste. En als laatste, dus een kort. Uh, bewerkt stukje van de Bruidsmas. Van Mendelsohn. door uh, Queen. Ja. En nu het nieuws. nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, en op deze prachtige lentedag... waar we toch allemaal helemaal vrolijk van worden... ga ik u weer het een en ander vertellen van wat er is gebeurd... en wat ons waarschijnlijk allemaal nog staat te wachten misschien... Goed, het regionieuws dus van 11 mei 2017. Nou, gisteren heeft Ruud u al bericht over huiszoekingen... die door de politie zijn gedaan in verband met GSM-telefoons. Maar inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen op dat nieuws. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? Dinsdag werden vier mensen aangehouden bij een politieactie op elf locaties...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 Het optreden tegen de leveranciers van misdaad-GSMs... is het tweede grootschalige strafrechtelijke onderzoek... naar aanbieders van versleutelde communicatie. Maar nu is bekend geworden dat bij het onderzoek... naar de verkoop van versleutelde mobiele telefoons... de zogeheten crypto-GSMs... de politie beslag heeft gelegd op twee dure panden... met een waarde van circa 2,2 miljoen euro... Verder werd een grote hoeveelheid simkaarten gevonden. Van 57 bankrekeningen in Nederland is het te goed bevroren. In het buitenland zijn eveneens doorzoekingen gedaan, aldus de politie. Het gaat om een woonboerderij van een verdachte in Berkhout en een herenhuis in Amsterdam. Dat gaat dus weer even terug op die panden, hè? Ook heeft de politie bij huiszoekingen rond de 2 miljoen euro... aan contanten gevonden en 13 voertuigen in beslag genomen... waaronder luxe modellen van Mercedes, Porsche en Audi. Het zijn nou nooit eens Fiatjes Panda of zo, he, die ze vinden. Maar goed, dat meldt dus de landelijke eenheid van de politie woensdag... in een overzicht van een grootscheepse actie tegen een misdaadgroep... die zich dus toelegde op het leveren van smartphones die communicatie versleutelen. Cultuurwethouder Robert Tebeest van uh, uh, Eimond vindt het jammer dat het exploitant Marcel klein -Ovink niet gelukt is om het Witte Theater financieel van de grond te krijgen. Dat zegt hij in een reactie op het nieuws dat klein -Ovink de huur opzegt. De Haarlemmer had drie jaar geleden grote plannen met het Witte Theater...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 De kick-off van de Buurtsportvereniging was een groot succes. De Buurtsportvereniging is opgezet door Sportservice Heemstede Zandvoort in samenwerking met Turnvereniging OSS, Quattro BT Surfschool First Wave en Stichting Pluspunt voor de gemeente Zandvoort. Afgelopen maandag 8 mei waren 50 kinderen met een aantal ouders aanwezig die dit spektakel bijwoonden. De kinderen konden longboarden, freerunnen en panna-voetbal spelen. De aanwezigen waren zeer enthousiast met het initiatief van de BSV. De PS BSV gaat van start en elke maandag om half vier... zullen er activiteiten zijn waar de jeugd aan kan deelnemen. Het is vanaf nu tot de zomervakantie de bedoeling... om drie weken achtereen kennis te maken met dezelfde tak van sport. Aanmelden is niet nodig... Kom gewoon langs en doe mee. En waar kun je ze nou vinden? Dat is op het speelterrein aan de achterkant van de Celsiusstraat. Dat is dus de Vleemingsstraat. Uh, daar heb je op de hoek een groot speelterrein met uh, de, de, de, doeltjes en dergelijke. En daar zullen ze zijn. En kun je ze vinden. Oké. Okay. Centerparks viert in mei haar 50ste verjaardag. En wie jarig is, ja, die trakteert.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 En vrijdag 12 mei aanstaande... Oh, dat is weer een nieuw berichtje. Sorry, ik was vergeten om het even af te schermen. Een nieuw berichtje dus. Vrijdag 12 mei aanstaande... <laughs> is er weer een kinderdisco van 7 tot 9... voor de leeftijd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ah, daar ga ik en, heen. Ja, tuurlijk ga jij erheen. Met een clownsneus op, hè. Ga je de clown spelen. Ja, ik doe Voor de kinderen. Je zou nog een leuke clown zijn ook, denk ik, Ruud. In ieder geval, in ieder geval uh, kunnen, uh, is de disco... die vind, disco vindt plaats in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. De disco zal dit, jaar, dit keer een voorjaarsteentje hebben... met vrolijke kleuren, heerlijke dansmuziek... en verschillende spelletjes waar leuke prijzen mee te winnen vinden zijn. Wat ben ik aan het horten en aan het stoten... Goed, de entree is 2 euro en de consumpties zijn 50 cent. Nou, Dan nog even uh, een melding van de kofferbakmarkten op het Gasthuisplein. Het is alweer het vijfde seizoen dat de kofferbak, kofferbakmarkten plaatsvinden. En op 14 mei is er weer eentje... En uh, ja, al vijf jaar lang blijkt dus dat die Jutters kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Het is echt een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro... Exclusief een borg van 10 euro en aanmelden kan via kofferbakmarkt Zandvoort apenstaartje gmail.com. En de Jutters kofferbakmarkt is van 10 uur s ochtends tot 4 uur s middags op het Gasthuisplein in Zandvoort. Tot zover de berichtgeving. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, zoals u gemerkt heeft, er zijn vandaag flinke perioden met zon en het is aanvankelijk droog. Later vanmiddag gaat de bewolking toenemen en aan het eind van de middag is ook de kans op een enkele regen- of onweersbui aanwezig. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur is duidelijk hoger dan we de laatste tijd gewend zijn, want hij stijgt naar zelf.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 En de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Nou, dan na is het licht wisselvalg met flink wat zon. Maar soms ook een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 18 graden. En later volgende week waarschijnlijk boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Als het net zo hard gaat regenen als gisteravond bij dat voetballen daar in, in eh, Madrid... <lacht> ...dan kan je wel verwachten hoor. een bij zich.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 Rece con fe pa' que me quieras, por tu querer, por madera, por tu querer, pa' que me quieras, y tú te escondes, balcón y rejas, hombre, respondes o oh salto la verja. Si no contestas, si no respondes Seré ladrón, ladrón de amores Si no contestas, y no respondes Seré ladrón pa' que me quieras Como jamás quisiste a un hombre Todo lo que pienso tiene tu nombre porque eres de esa manera no sé qué hacer por ti fui sol por ti fui siembra me hice noche me hice tierra refé con fe para que me quieras Dus si no je si no seré antwoordt, dan word ik de lach. Als je niet antwoordt, dan de si no si no lach. Ladrón, ladrón de lach. de lach. de lach. de lach. de lach. Als je niet antwoordt, O por las malas o por las buenas. Ja, en het liedje van de Sidekick is dit George Harrison. Wat dat liedje van de Sidekick was, dat hoort u zo wel. Maar we hadden even een probleempje. Tot zo. Was dat? Met een extra lange versie van dit I Got My Mind Set On You. Ja, en voor de mensen die uh, de stream volgden, ja, die horen niks, want we hebben hier een uh, internetstoring. Dus um, ja, dat is heel vervelend. Dus je kunt ons dus alleen nog uh, beluisteren via, uh, nou ja, via, hoe heet het, hè? via de ether en zo. Via de kabel misschien ook nog wel. En via DMB. Dat wel. Aktar dan werk. Kapitein, deel 2. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze dus tilt me op en rampt me keihard om de rui. Het is dus al de schippen, we zijn bij de kapitein. Ben je met een beetje leuk weg van de schade? Of ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ja, we gaan gewoon vooral door hoor. Uh, maar ik zei het al, mensen die uh, misschien via de computer luisteren of via de stream. Uh, nou ja, helaas, uh, er zit een vette storing hier. Dus uh, geen, uh, geen internet wat dat betreft. En dus moeten we ook een beetje behelpen met de muziekkeus. En uh, gewoon uitzoeken wat er uh, toevallig nog voor hand is. En eens even kijken, nou we gaan zo meteen als alles wel goed gaat naar het nieuws. En nu zegt mijn computer ook, doe het zelf maar. Dus u zou meenemen naar het NOS-nieuws van 1 uur. Het is de wet van Murphy, hè. Als het ene fout gaat, gaat alles fout. Dus uh, dat zou de wet van Murphy kunnen zijn. Nou, de association wel ook niet... Eens kijken of dit wel wil draaien nog eventjes... tot het nieuws van 1 uur.